Goedenavond allemaal, daar ben ik weer, Yvonne. Ik hoop dat jullie een goede week hebben gehad, niet iedereen eh, ongetwijfeld en eh, misschien is er ook wel het een en ander voorgevallen in je, in je leven en heb je daar eh, of plezier van of verdriet, want dat kan ook natuurlijk nog. En als het plezier is, dan is dat heerlijk voor je en geniet daarvan en als je dat verdrietig hebt gevonden, kijk of je het in het licht kunt leggen. In het licht en leg alles daarin, want het licht wil je zo verschrikkelijk graag helpen jouw zorgen te dragen. Blijf bij jezelf wat dat betreft en misschien wil je nu met een, eh, met een open mind verder luisteren vanavond. Eh, welkom allemaal. Ik zou graag willen beginnen met een stukje voor te lezen. Het komt uit 1 Corinthië vers 13. Nou, hartstikke bekend natuurlijk. Iedereen zal dat wel zo'n beetje weten. Het gaat over de liefde. En ik vind het prettig om dat voor te lezen. Niet iedereen weet waar het staat. En niet iedereen kent dat natuurlijk wel een heleboel mensen. Maar ook weer een heleboel niet. En wat ik hier zeg... Wat ik je ga vertellen, dat, dat ervaar ik, en met, met mij zoveel mensen ook. Ik zal beginnen. De liefde. Al sprak ik de talen van mensen en engelen, als ik de liefde niet had, was ik niet meer dan een galmende gong of een rinkelende bel. Al bezat ik de gave van, van de profetie en kende ik al Gods geheimen, en wist ik alles wat er te weten valt. En dan had ik het volmaakte geloof dat bergen verzet. Als ik geen liefde had, dan was ik niets. Al besteedde ik mijn hele bezit aan eten voor de armen, en al gaf ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood, als ik geen liefde had, hielp het me niets. De liefde is geduldig, vriendelijk en niet jaloers. De liefde vervalt niet in grootspraak en doet niet trots, is niet grof en handelt niet uit eigen belang wordt niet geprikkeld en rekent het kwaad niet aan. De liefde verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Ze geeft het nooit op. Ze blijft geloven, hopen en volharden, De liefde houdt nooit op te bestaan, profetische boodschappen zullen verdwijnen, het spreken in vreemde klanken zal verstommen, aan kennis komt een einde. Beperkt is ons kennen en beperkt is ons profeteren. Maar wanneer de volmaakte toestand komt, zal wat beperkt is, verdwijnen. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. En redeneerde ik als een kind. Eenmaal man of vrouw geworden, legde ik mijn kinderlijke manier van doen af. Nu zien we nog indirect, via een spiegel, maar dan staan we oog in oog. Nu is mijn kennis beperkt, maar dan zal ik kennen, zoals God mij kent. Intussen blijven deze drie bestaan, Geloof, hoop en liefde. Maar daarvan is liefde de grootste. Ik vind het ongelooflijk. Ik lees dit nu. Buiten was het zo even nog ja, een beetje, beetje mooi weer. En terwijl ik hiermee begon, begon het buiten te donderen van de, van de bliksem, van onweer. En nu giet het verschrikkelijk. En ik denk een beetje met zorg aan mijn platte dak. Want alles een keer is helemaal overgelopen. Maar goed, dan ga ik straks even kijken. Ik vind het zo'n mooi stuk, die, eh, die liefde. En daar gaat het ook om. Het gaat om die, om die werkelijke liefde in jezelf. Als je die gevonden hebt, hoef je nooit meer bang te zijn. Kun je al je angsten daarin leggen? Dat is de liefde met een hoofdletter. Dat is het goddelijke. Zou je zo kunnen noemen. Het licht, de energie. Er zijn mensen die, eh, die bij mij ook op lezingen komen en die zeggen, ja, ik, ik kan het woord schepper niet meer horen. Ik wil niets meer uit die Bijbel horen. Ik kan het woord God niet meer horen. Dat is goed, dat hindert niet, je weet niet wat er bij veel mensen gebeurd is, misschien zijn ze wel behoorlijk geïndoctrineerd, misschien willen ze gewoon heel duidelijk afstand nemen, misschien hebben ze zelf nagedacht over de dingen en zijn tot een bepaalde conclusie gekomen. Een wensen nu anders na te denken over hun leven en willen andere woorden gebruiken, zoals het licht. zoals het onnoembare zo voelen we in onszelf misschien wil je nu wel eventjes het licht visualiseren misschien zie je het wel voor je of de zon als je aan de andere kant van de wereld woont. Misschien heb je een kaars staan. Misschien heb je het licht vlak bij je computer staan. Visualiseer het anders. En adem dat licht in. Laat het binnenkomen. Zie het op de binnenkant van je ogen. En doe je handen. Niet gevouwen, maar de vingertoppen op elkaar. Haal dat licht naar binnen. En breng het door je lichaam. En voel dat het naar je voeten gaat. Haal alles uit de aarde. Breng dat licht uit de aarde omhoog naar je middenrif, Naar ongeveer je zonnevlecht. Breng het daar naartoe. Laat het daar even zitten. Ga met je gedachten naar je fontanel, naar je hoofdchakra. En maak het open met je gedachten. Alsof daar een trechter met licht uit de kosmos naar binnen stroomt. Laat dat door je hoofd, je ogen, je wangen, je oren, je hersenen. Je voorhoofd, je keelchakra, je armen, je hartchakra, en zo naar beneden, naar je middenrif. Voel dat daar de energie bij jou, ik wil het niet zeggen vast zit, maar voel dat het daar zit. Voel de energie door je hele lichaam gaan. En voel je goed. En ga helemaal naar binnen, naar wie jij werkelijk bent. Ga naar binnen in jezelf. Voel die kleine zandkorrel die jij zelf bent. Die kleine korrel waar alles in opgesloten zit. Daar ben jij. Daar zitten ook je goede gevoelens. Daar zitten je goede gevoelens. Adem daar rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit door dat chakra, dat chakra. je zonnevlecht, je navelchakra. En zie de kleur geel. Adem rustig in. En adem rustig uit. Deze ademhaling kun je heel gemakkelijk brengen naar de plekken waar je je verdrietig voelt, waar je pijn hebt, waar je, waar je een wond hebt, waar je misschien heb je wel hoofdpijn Ga eens met dat licht naar je hoofd dan, breng het naar je hoofd en als het moeilijk is voor je om dat te visualiseren, dan doe je gewoon alsof je een kaars in je hoofd aansteekt en die kaars, dat licht, maakt alle zorgen weg, haalt alles weg, haalt de hoofdpijn weg, want als er een lampje aan is, dan is er geen donker meer. Vind je een kaars moeilijk, dan doe je net alsof je dat met een lichtknopje doet. En ga langzaam naar de plek waar je nog meer pijn hebt. Heb je keelpijn? Ben je een beetje verkouden? Moet je veel hoesten? Ga met dat licht naar je keel toe. Adem daar het blauwe licht in. Het blauwe licht van een safier. Let op met wat je zegt, wat er uit je mond komt. Het is niet belangrijk wat er naar binnen gaat, hoor, maar het is belangrijk wat er uitkomt. Let op. Misschien heb je wel last van klieren daar in de buurt. Misschien is het daar wat opgezet. Klieren zijn... Niet anders dan zeefjes die je, die je behoeden voor verstopping in je lichaam. Laat ik het maar gewoon heel eenvoudig zeggen. Er zijn genoeg mensen die dat op een goede en juiste manier kunnen zeggen. Maar dit is ook simpel en eenvoudig. Zie het als een theezeefje dat je ertussen hangt. En waar je op een inademing, ga je er doorheen. En op een uitademing laat je al die resten met rommel, laat je in dat T-zeefje liggen. En ga met je visualisatievermogen, die T-zeefjes die je links en rechts hebt opgehangen, bij je klieren, bij je keel, sla die uit. En zet ze weer terug in je gedachten. Adem rustig weer in. En laat het maar naar beneden zakken. En kijk, er ligt weer ontzettend veel rommel in. Haal het er maar uit en sla het maar uit. Gooi het maar naar beneden. En zet het weer terug. <coughs> Ik zal je vertellen, er was iemand die eh, een ontzettend dikke krop, eh, ja, zou je bijna zeggen, links en rechts van de, van, van de, eh, eh, aan de onderkaak had... Dat was zo hevig, uh, hij kon niet meer praten, het was pijnlijk ook geworden. En uh, ja, hij was onder doktersbehandeling, maar het schoot niet op en hij wilde daar eigenlijk weer vanaf. Voor mij maakt het niet uit wat iemand doet, gaat naar een arts of niet, ik, vind het, ik heb daar geen mening over. Maar hij kwam dus bij me en hij vroeg, wat kan ik er verder nog aan doen? Toen heb ik hem dit verteld. Ik zei, doe dat eens. Gewoon op ieder moment dat je eraan denkt. Maak je licht. Doe alsof je een kaarsje aan hebt. Of doe het licht aan in je lichaam. Visualiseer het licht. en Zet daar gewoon links en rechts. Twee zeefjes gewoon daar. Waar je je kaak op houdt. En adem in. En op je uitademing laat je al die rommel in die zeefjes liggen. Die trek je eruit en je slaat het uit. Hij heeft het gedaan. En hij heeft het enige malen gedaan, en ineens was het gewoon over. Hij begreep er niets van. Hij zegt: Hoe is het mogelijk? Want ik weet zeker dat het door deze visualisatieoefening gedaan is. Nou, in feite is het natuurlijk niet de oefening. In feite is de visualisatie dat, dat je het schoonmaakt, dat je het, dat je het vuil eruit haalt, eh, als het ware. En je doet het zelf, en je maakt verbinding met je eigen licht. En dan kun je alles herstellen in je lichaam, want je bent maar een ziel. <lacht> Niet maar, maar je bent een ziel en je hebt een lichaam. En die ziel is zo verschrikkelijk sterk, die kan dat hele lichaam um, beter maken. Kan visualiseren wat je ook maar wil. En dan kun je dat beter maken. Misschien heb ik het wel eerder verteld, ik heb een gebroken vinger gehad, en die was binnen een paar seconden geheeld. Ik ben voor het plezier van het ziekenhuis, ben ik steeds teruggegaan om ze te laten zien. De foto's liggen er nog, die heb ik daar gelaten. En steeds kwamen er andere specialisten bij, en ze konden het gewoon niet geloven. Tot er op laatst iemand bij kwam en die zei, ja, maar dat gebeurt toch alleen maar bij, bij lama's in Tibet? Nou, daar moest ik wel erg hard om lachen natuurlijk, ja. Dat is ook zo wat kan ik er verder aan toevoegen, behalve dan, dat ik misschien de eerste was in dat ziekenhuis, ik was natuurlijk niet eigenwijs, ik was er wel even heen gegaan, want het was zo'n gecompliceerde breuk, maar ik heb het gewoon geheeld met mijn gedachten, ik wist dat dat kon, ik wist ook dat tijd niet bestaat, als het gezegd wordt, het duurt zes weken, en je hebt er wel een jaar last van, dan gelooft iedereen dat ook, en dat is ook wel de, de praktijk van alle dag, maar ik geloof dat niet. Ik weet zeker dat tijd niet bestaat, dat alles in een seconde kan gebeuren. Eerst ga je terug naar waar je, nou fout wil ik niet zeggen, maar waar je een gedachte hebt gehad die anders was. Waarin je jezelf geweld aandeed, daar kon de ander niets aan doen. En als je daar goed over gemediteerd hebt, ondanks de gruwelijke pijn die je dan hebt... En je bent klaar daarmee en je hebt jezelf vergeven dat je je ziel zo geweld hebt aangedaan door zulke negatieve gedachten te hebben, die resulteerden in het breken van je vinger, want daar was niemand schuldig aan. Dan kun je teruggaan in je lichaam, je maakt verbinding met het licht en je gaat door je lichaam op een, op een haptonomische wijze en zo kom je dus binnen in die vinger terecht. En daar zie je dus het bod dat gebroken is. En die ruimte is zo groot als een hele kamer. En ik dacht, ja, wat moet ik nou eigenlijk doen, hè? Want ja, je bent daar dus in je vinger en je, je voelt je ook als het ware daarin zitten. En let op, ik zei daar straks, je bent niet meer dan een korreltje. En dat was ik dus ook. Je bent niet meer dan een gedachte. En daar zat ik dus ook in mijn gedachten, terwijl ik dus ook nog dacht, hé, dat is een grote ruimte, dat is een grote kamer eigenlijk, en daar zit ik nu in, en hoe, hoe ziet het eruit, en ik zag dus de breuk, het zag er hetzelfde uit als een kippenbotje dat gebroken was. En eigenlijk moest ik daar toen ook aan denken, want ik dacht, oh, dat, dat heb ik wel eens in elkaar gezet, dat hebben we allemaal wel eens een keer gedaan. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen zag ik al die randen aan de zijkanten, die helemaal gerafeld waren. En toen wist ik eigenlijk niet goed wat ik daarmee moest doen. Want ik wist dat natuurlijk dat het die, de, de banden waren van die vinger. Het was bij het middelste kootje, daar was, het, was de breuk. En die heb ik toen in mijn gedachten gewoon afgeknipt. Ik denk, nou, er zitten er nog wel een paar, dan zijn deze niet nodig. Ik had ze natuurlijk ook vast kunnen eh, visualiseren, maar dat dacht ik op dat moment niet aan. Dus ik heb daar nog licht overheen gedaan, want ik dacht, nou zou dit wel allemaal voldoende zijn, want dat denk je dan ook nog eens een keer. En ik ben weer teruggegaan uit mijn lichaam. En het wonderlijke is, tijdens die meditatie over het nadenken en tijdens die haptonomische reis door mijn lichaam, vonden ik geen pijn. Ik kwam pas weer toen ik uit die meditatie kwam, maar vele veel minder. En ik wist ook dat mijn vinger toe geheeld was. En ik ben natuurlijk de volgende ochtend teruggegaan naar het ziekenhuis, want je begrijpt dat ik daar geen eh, gips omheen wilde hebben. Um, maar ik heb daar een, een tape omheen laten doen door een bevriende therapeut, die het zeer eigenwijs vond. Maar ik vond dat ik niet zo eigenwijs was, want ik liet er toch ook een tape omheen zetten. En ik kon gewoon alles met die vinger doen. Ik ben niet eigenwijs, want ik heb die vinger vastgezet aan mijn ringvinger. Aan mijn, uh, uh, aan mijn middelvinger. Het was mijn ringvinger. En uh, nou, ik zag toen eigenlijk wel dat die, uh, die, die middenvinger het allemaal over had. Het ging eigenlijk vanzelf en ik kon gewoon ook mijn werk doen. En ik had er nauwelijks pijn aan. Alleen, ik moest er niet op drukken. Dan, dan kon ik het voelen. En op de foto in het ziekenhuis was er geen enkele breuk te vinden. Wel was de arts hoogst verbaasd. En die zei nee, het is je andere hand. Ik zei nee, kijk maar. Dan keek hier nog eens een paar keer, want de breuk was volkomen weg op de foto die de volgende ochtend genomen was. Maar goed, eh, ik zit me te bedenken, heb ik dit niet alles een keer gez gezegd. Maar het kan ook zijn dat ik het nog nooit gezegd heb. Want ik heb zo vaak ingesproken dat ik dacht dat het niet opgenomen was. Ja, ik ben nogal een beetje eh, niet echt technisch aangelegd. Dus eh, vandaar ook dat het allemaal van tevoren wordt opgenomen. En misschien kom ik nog eens een keer zo ver dat het... Eh, dat ik dat eens een keer live kan doen. Want daar zie ik helemaal niet tegenop hoor. Dat, dat lijkt me ontzettend leuk en dat mensen ook eh, daarop eh, ingaan. En doe niets liever, want als ik het bij me thuis heb, of elders, waar ik een kleine lezing hou, dan vind ik het ontzettend plezierig als mensen eh, interrumperen. Of, of als ze hun eh, eigen verhaal vertellen, of ik schenk een kopje thee ertussendoor. En er zijn ook mensen, hoe kan dat nou? Moet je dan niet weer in trance? Moet je dan niet weer dit? Ik zeg, nee helemaal niet. Dit is gewoon zoals ik ben. En dat is niet anders. Eh, ik spreek gewoon vanuit mezelf. En ik hoor dus die... die ja, je zou kunnen zeggen die woorden, maar toch ook hoor ik ze niet. Hoor ik ze wel en hoor ik ze niet. Ik hoor in ieder geval altijd de, de klank in mijn hoofd. De Zenklank, mag je ook zeggen. Altijd. En als ik me daar op concentreer, dan is het ook volkomen leeg in mijn hoofd. Dan kan ik ook horen. En ik denk dat gewoon iedereen dat kan. En daarom wil ik dit ook zo verschrikkelijk graag aan anderen doorgeven. Dat het mogelijk is. Dat iedereen dat kan. Dat je niet hoeft te wachten tot je rustiger geworden bent. Of uh, dat, je, dat je geen moeilijkheden meer hebt. Of dat je um, nou, over een paar jaar. Dat je denkt dit of dat. Nou, je moet het gewoon nu doen. Maar nou, je moet niks hoor. Voor mij hoef je helemaal niks. Maar je zou het kunnen overwegen om het nu te doen. Maar goed, ik, uh, ik, er zijn natuurlijk wel wat vragen. En die. die ik, ja, wat ik eigenlijk het liefste doe. Gewoon. Net als de vorige keren, gewoon tussendoor behandelen en, en niet namen noemen. En, eh, ik heb ook wel eens wat vragen eh, schriftelijk weer teruggestuurd aan mensen, antwoorden teruggestuurd. en nou, Misschien is het leuk om, om iets wat een, een tijd geleden is eh, gevraagd. Oh, ik zie dat het zelfs in 2002 was. Er was iemand die had eh, er veel problemen met eh, ja, met, met Dingen die gezien werden tijdens een, uh, tijdens een uittreding. Misschien ook wel tijdens dromen. Uh, want ja, dat wil ik toch ook wel weer even zeggen. Dromen zijn dagresten als het zwart-wit is. Als het in kleur is, dan zijn het uittredingen. En dat kun je je best herinneren van jezelf. Kun je best teruggaan even in je herinnering. Of iets nou in, in kleur was of niet. En bij sommigen, ja, die, die hebben nog aan jagende uh, dingen. En die vroegen... Hoe kom je daar af? Hoe kun je dat eventueel tegenhouden? En dan heb ik het volgende antwoord gegeven. Met dat werd dus bedoeld de opdringende en dwingende beelden uit de astrale werelden. En sommige mensen vinden het heerlijk om over die ervaringen te vertellen. Er vond natuurlijk ook, ook een hoop te vertellen, hè? Eerst zijn we in deze werkelijkheid, die we hier op aarde onze werkelijkheid noemen, de, de, de, fysie, de fysieke, fysieke werkelijkheid. Dan verdiepen wij ons in die andere werkelijkheid en kunnen af en toe even een kijkje nemen in die andere werelden. Dat wil je wel aan iedereen vertellen, op sommigen dan, hè? niet iedereen, maar ja, dat, dat kan me, ik kan me dat heel goed voorstellen dat je daar eh, naar buiten toe wilt treden. Ik doe dat ook wel eens eh, ja, aan mensen die je vertrouwt, waarvan je weet dat die, dat die niet eh, bulderen van het lachen naast zo'n stoel vallen of zo. Want ja, ook dat komt natuurlijk voor. En dat hindert ook allemaal niet. Maar dat zijn juist de mensen die het eerst op het spektakel vallen hoor. En, eh, maar goed, dat wil je dus inderdaad wel aan iedereen vertellen. Vooral als je al zoveel levens hebt doorgebracht met het als het ware ontkennen ...van de astrale en kosmische werelden. De tijd die doorgebracht wordt... ...tussen het vorige leven... ...en dit leven... ...wordt ervaren... ...en men is bereid... Men is bereid ...de kennis en de liefde... ...maar vooral... ...om het in het nu, in dit leven anders te doen... ...mee te nemen naar de aarde. Dus... In die astrale wereld was de beslissing genomen om terug te komen naar de aarde en het nu op een andere manier te doen. Nu met de liefdevolle wijze en alles in te zetten om het op die manier te doen. In die tussenperiode dus in de astrale wereld, dus dat iemand overgegaan is van dit leven, doodgegaan is zeggen we hier in dit leven, en teruggegaan is in die astrale wereld. Je hebt dus ook nog kosmische werelden, maar laat ik het dus astrale wereld noemen. En daar een tijd heeft doorgebracht met de bedoeling weer terug te komen op deze aarde, dus weer opnieuw geboren te worden. In die tussenperiode, dus in de astrale wereld, is een soort blauwdruk gemaakt van het leven hier op aarde, van dit huidige leven. En dan gaat die mens, die ziel ook helemaal akkoord mee. Dat zijn zware afspraken hoor, met eh, geleidegeesten, met mensen die eh, al eerder overgegaan zijn. Ik heb hier wel eens eerder over gehad, hè. Maar misschien zijn er nieuwe mensen bijgekomen. En ja, dit is toch ook altijd prettig om weer te horen. Eh, dan wordt er een blauwdruk gemaakt van het leven hier op aarde. En die ziel, die gaat daarmee akkoord. En die komt dan op een gegeven moment in een ruimte en die zegt... Zo wil ik leven. En ik zal absoluut, wanneer ik weer op de aarde ben, mijn leven leven en al mijn illusies van me afgooien. Ik zal leven, zoals ik, dat, zoals ik mij dat nu voor ogen zie, zo wil ik dat leven, dat leven leven. Maar weet je, dat lijkt dan nog eenvoudig in die astrale wereld. Maar eenmaal aangekomen hier op aarde, blijkt dat allemaal niet zo gemakkelijk te zijn. Die mens heeft zoveel illusies van zichzelf nog en die zijn zo hevig, zo hevig aanwezig. Er kan maar geen afstand genomen worden van het ego. Die mens wordt afgespiegeld door anderen en wenst dat soms niet te zien, en dat is zichtbaar, door het als het ware wanhopig om zich heen meppen, naar die andere, de pijn die het heeft, het niet willen zien van zijn eigen werkelijkheden, zijn angsten niet onder ogen durven zien, angsten die je laat drijven op helemaal niets, de bitterheid die zomaar ineens, door een omstandigheid, en waardoor je de anderen de schuld van wilt geven, en die bitterheid is met alle verwachtingen in het leven. En dat leven steeds maar leven en daar steeds maar in teleurgesteld worden. Dat je dat zelf toestaat. En velen die dan die in de illusie leven dat de hebzucht, dat ze dat nog moeten hebben. De hebzucht en die je ja, alle eerlijkheid en, en alle liefde eindig laat zijn, die, de hebzucht die een, een einde maakt aan al die eerlijkheid en al die liefde en alle respect voor de ander. En het, en het gedrag, het onethische gedrag, dat volslagen voorbij gaat aan de menselijke waardigheid, de zorgen, de zorgen die in je leven toestaat, en die je zomaar je vreugde in je leven laten ophouden te bestaan. En je woede, je kwaadheid, zodat er geen wijs woord meer uit je mond kan komen. En ik had het net al even over je ego. Je ego die je niet elegant met het leven om laat gaan. En al die dingen noem ik een illusie. Daar kun je zomaar van af. Dan word je zomaar een liefhebbend mens en je ziet dat je al deze dingen niet nodig hebt. En ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja ik ben heel nuchter hoor, terwijl ze al deze dingen omarmen. Maar weet je, je staat op drijfzand. Het echte nuchter is dat je dit loslaat. Je kunt er niets mee. Dan kom je werkelijk, dan leef je die blauwdruk die je zelf gemaakt hebt, toen je nog in die astrale wereld was. En toen je al die afspraken maakte met al die mensen die je tegen zag komen in dit leven. Want dat is geen toeval. Het valt je toe. Al die mensen, daar heb je afspraken mee. Daar heb je misschien in vorige levens mee geleefd. Daar moet je iets mee, mee oplossen. En dat kun je ook. Je bent daartoe in staat. Dat is ook helemaal niet moeilijk. Doe het maar eens gewoon. En, en je zult tot je verrassing merken dat het, dat het allemaal niet zo moeilijk is. Maar goed, de vraag was dus hoe je dat kunt tegenhouden. En daar ga ik dus nog even over verder. Dus die, die uh, dwingende beelden uit de astrale wereld. Hè. We hadden dus over uh, dat zicht in de astrale wereld. Die werkelijkheid die dus tegengehouden kan worden. Nou, niet dus. Die kun je niet tegenhouden. Daar kun je niets aan doen. Dat, uh, die komen. En die komen op een ongelooflijke manier op je af. En dat zal steeds maar weer terugkomen. En steeds maar weer. Daar schrik je even van hè, als ik dat zeg. Maar zo is het. Want jij geeft zelf toestemming. Het zal steeds maar weer terugkomen en steeds meer en meer. Die mens staat als het ware totaal open naar alles wat er vanuit de astrale, astrale wereld naar hem toe komt. Dat licht wat je denkt te zien, het zal wel eens niet het licht kunnen zijn, maar een fake licht, niet een echt licht. De kennis van iemand is vaak niet uh, volledig en, en het inzicht hè, om te onderscheiden is nog niet aanwezig. Die mens is een open kanaal en dat is werkelijk op zijn minst zorgelijk. Want wat je uitstraalt, trek je aan. Er zijn dus mensen die het prettig vinden en zich uh, erop voorstaan dat er... Dat er opdringende en dwingende beelden uit de astrale werelden komen. Ja, en als je dat zegt, dan komen ze ook. Je geeft zelf toestemming daaraan. En je gaat vanuit jezelf denken, je, nou ben ik toch goed en uh, moet je toch eens horen wat ik allemaal meemaak. En dan wordt het allemaal niet zo leuk meer. En dan slaan de angsten je, je om het hart. En je denkt dat je daar op een gegeven moment zelf wat aan kunt doen, maar je kunt het niet meer tegenhouden. En dan komt het op je af. Maar wat je moet beseffen, is dat jij zelf de keuze hebt om het te stoppen. En dat gaat niet zomaar. Je kunt niet zeggen, nou stop maar, want dat heb je al lang gemerkt dat dat niet kan. Maar je hebt dus zelf de toestemming als het ware gegeven om het te laten komen. Dus met andere woorden, jij bent verantwoordelijk, want wat je uitstraalt, trek je aan. En misschien komt er wel vanuit je echte binnenzelf, binnen je innerlijke zelf, een zachte drang om zelf te bepalen hoe je ermee om wilt gaan. Luister daar heel zorgvuldig naar. Dat het hoeft toch niet waar te zijn, dat die dingen, die beelden, zomaar naar jou toe komen. Weet dat je zelf verantwoordelijk bent voor die beelden, dat je het zelf hebt gewild, en dat daarom die beelden steeds terugkomen. En waarom? Nou schrik niet hoor, soms omdat die mens toch werkelijk heel erg eenzaam is, en erkenning nodig heeft van anderen. Dus die erkenning, dus ook die illusie nodig heeft van anderen, sommigen zelfs wanhopig op zoek gaan naar die erkenning en hopen dat die erkenning van anderen zal komen. Het verhaal wat ze hierover vertellen aan anderen is toch werkelijk een heel spektakel en hierover te vertellen krijgt die mens aandacht. Als je niet beter weet, zou je zeggen dat zulke mensen heel ver zijn op het spirituele gebied. Want ja, wat overkomt hen niet allemaal? Maar velen zien dat die mens blijkbaar niet om kan gaan met de krachten die op hem afkomen. En daar is niks mis mee hoor. Dat is niet erg. Dus weet waar je mee bezig bent. Ik zeg ook altijd, bij iedere meditatie, of als je aan het mediteren gaat, maak verbinding met het licht. Dan weet je dat je in het licht bent. In dat niet echte licht, de mensen die dit doen voor het spektakel, die willen zo wanhopig dat licht voelen. Dat ze er alles voor over hebben om dat licht te zien. En als je op die manier openstaat, en je hebt dus de illusies waar ik het daar straks over had, niet opgeruimd. Dan trek je ook dat aan, wat je zelf bent. Wat je uitstraalt, trek je aan. En dan kun je in de war raken. Dan kun je denken dat je het licht gezien hebt. En dan roep je het uit, dan schreeuw je het uit en dan vind je dat iedereen het moet horen. Maar pas op, je hoeft er niet bang voor te zijn. Alleen, ik zei net al, dan voel je die hele stille drang in jezelf, je kunt dat je geweten noemen, van je ziel. En luister daarnaar, want die zegt... Je kunt er ook op een andere manier mee omgaan, weet dat je die erkenning nooit van anderen krijgt, weet dat je dat vanuit jezelf moet krijgen, moeten van jezelf, dat je in werkelijkheid een ongelooflijke grote persoonlijkheid bent, dat je je ego niet nodig hebt. Dat je, het, dat je het kunt opheffen, die eenzaamheid die je, of dat, dat noodgedwongen, dat dwangmatige vertellen over je bevindingen aan anderen, om daardoor bewondering te krijgen. Je kunt het ook vanuit jezelf krijgen, je hebt niemand nodig. Het dient altijd vanuit het zelf verkregen te worden. Dat is vaak pijnlijk, want dan betekent dat dat het voor heel veel mensen, als ze dit werkelijk willen, deze fake beelden los moeten laten. Want je kunt niet het licht zien als je nog midden in je illusies staat. Misschien zou je het eens een keer kunnen zien, want per slot zijn we dat zelf. Maar om altijd in dat gevoel te zitten, dien je je illusies overboord te gooien. Je kunt er niets mee. Anders, dus, het, en dat is... Als je dat hebt weggedaan, dan blijft er nog maar één ding over, en dat is de liefde, met een hoofdletter L. Nou, die kun je ook God noemen, kun je ook het onnoembare noemen, je ziel wellicht. Dat blijft over, en dat is wat je zelf bent. Dan heb je de erkenning van niemand meer nodig, dan heb je ook niet meer deze dwangmatige beelden, meer nodig, die komen dan niet eens meer naar je toe. Dan kun je heel goed onderscheiden wat het echte licht is, en wat het licht is dat er zo graag bij wil horen, hoor ik in mijn hoofd. Ja, dat is, goed, dat is een goede uitdrukking, er zo graag bij wil horen want ik wil dat fake licht niet negatief eh, benoemen want het wil er ook bij en als je in die liefde leeft dan weet je dat ook deze vormen wanhopig op zoek zijn naar liefde, naar het licht en dat ze jou dat jij ze dat ook kunt geven. Dus ja. Alle erkenning voor jezelf. komt gewoon uit jezelf. Dan heb je niemand meer nodig die jou zegt: Oh, beter goed zeg. Of wat heb je dat leuk gedaan? Of. of... Of zo. Dan heb je ook geen, geen angst meer, geen, geen bozigheid, geen hebzucht, je hebt geen zorgen, geen ego, je, je gedrag zal altijd ethisch zijn. En vooral, je hebt geen verwachtingspatronen meer, zodat de bitterheid in jezelf ook opgelost is. En weet je, dan is het zo eenvoudig om in die andere werelden te kijken. En als je dat dan doet, dan praat je daar niet meer over. Of is aan iemand, omdat je iets uitwisselt, hij of zij zegt iets aan jou en je luistert intens naar elkaar en je voelt in de ander zonder de emotie van de ander mee te nemen maar je gaat dus op in, de, in het luisteren van de ander en je blijft bij jezelf en dan voel je dat, je dat je wel eens wat kunt vertellen maar dat is van een hele andere orde dan luister je naar de stilte van die ander. En eigenlijk heb je dan niet eens meer woorden nodig. Maar we zijn het zo gewend, hè, om gewoon te praten. En ik vind het ook leuk, hoor. Ik vind het heerlijk om te praten. In ieder geval, als je dat, als je dat bij jezelf bereikt hebt. Als je zegt, nou, dat heb ik allemaal gedaan. En ik weet precies wat je bedoelt. En ik heb dat allemaal losgelaten. Kijk dan Eerlijk bij jezelf, of dat echt zo is. Heb je het echt losgelaten en dat weet jij alleen. Niemand kan je, kan je zeggen of je het wel of niet gedaan hebt. Dan kun je alleen bij jezelf. Oh, ik kom ook wel eens mensen tegen die zeggen, oh ja, dat heb ik ook allemaal gedaan hoor. En dan denk ik, oh, ik heb ik vast zelf ook gezegd ooit eens een keer. Want dat wilde je zo verschrikkelijk graag en ik weet nu het verschil. Zolang het nog zo is dat anderen jou irriteren, dat je geïrriteerd bent door het gedrag van iemand anders, dan ben je er nog niet. Die irritatie mag wel even zijn, maar dan moet je weer terug naar dat liefdegevoel. Je moet, van mij niet hoor, van het leven ook niet hoor, dat mag je allemaal zelf weten. Maar dat moet je voor je eigen ziel. Want dat voelt akelig. Om in een ander gevoel, in dat, in dat nare gevoel te zitten. Dat, dat doet pijn binnen in jezelf. Je wil weer in dat liefdegevoel, in die, in die volslagen om, onbaatzuchtige liefde. Daar wil je in. Dus je zorgt wel hoor, dat je zo snel mogelijk weer terug bent. Niet in die cocon hoor, nee, zeker niet, maar in het echte leven, met een hoofdletter L. En dit is dus wat ik zo graag doe, hierover vertellen. En de een doet het op die manier, en de ander op een andere, en wij mensen vullen elkaar allemaal aan, de een doet het niet beter dan de ander, de een doet het niet meer vollediger dan de ander. Iedereen doet het naar eigen goeddunken. Ja, voor mij is het het gevoel van de weg van de zelfkennis. In de vrijmetselarij staat, ken uzelve. En dat is jarenlang een, een verborgen organisatie geweest. Nou, ik, ik vind dat het nu eigenlijk niet meer nodig is, maar ja, wie ben ik? ik eh, ja, ik ben wel wat, ja. Ik zeg dat ook maar. Want we kunnen nu allemaal zelf. En er zijn nu zoveel mensen die bereid zijn om de ander die in een psychose is, om, of om de ander die zwaar verdriet is, of een ander die hierin de weg kwijt is, of de ander die hier hevig naar aan het zoeken is om bij te staan. Er zijn nu zoveel mensen die zichzelf lichtwerken noemen, en die de anderen kunnen bijstaan. En je kop wordt er niet meer afgehakt als je dit doet. En je wordt niet meer veroordeeld. Dus we hoeven het niet meer in het geheim te doen. Nu ligt het gewoon... Open en bloot. En iedereen kan daarbij. Die weg van zelfkennis. Of de weg van touw, zou je, zou, of douw, hè, zou je kunnen zeggen. En ik zeg altijd ook, de weg van het midden. En dan kan, als je dat wilt, naar andere werelden kijken. Zoals ik net al zei, dan kun je, als je in de meditatie bent... Dan kun je heel ver kijken. Ver, maar tegelijkertijd ook zo dichtbij. Het is allemaal in jezelf. Het is ver weg en dichtbij. Ja, en dan heb ik iets opgeschreven, dat wil ik toch ook wel even, dat was ik niet van plan. Ik, maar het ligt hier en dat vult eigenlijk prima aan. Bij wat ik net zei. De wijze kijkt naar de wereld zonder het kleine te klein. en het grote te grote vinden. Hij weet immers dat er geen grenzen zijn. En zo is het ook. En ook het druk maken over dingen. je kunt dat laten. Want je weet toch dat het leven zijn loop moet hebben, omdat dat een som is van alle vorige levens. En het wordt nu, in deze tijd dat je nu leeft, nu in het nu uitgewerkt. Je komt tegen dat wat je tegen moet komen. En ga niet in verzet. Ga mee met de stroom, laat je meevoeren. Blijf bij jezelf en hou niet vast aan die illusies. Denk niet dat je het moet sturen. Denk niet dat jij de beslissing moet nemen om, om de boel te dwingen, om de boel op een andere wijze te moeten doen. Heb vertrouwen. in wat het leven jou op dit moment laat zien. Het kan wel eens zo overweldigend zijn, zo, zo groot dat je, dat je er bijna aan onderdoorgaat. maar je kunt er tegen. Je bent dit leven aangegaan, willens en wetens. Je wist dat je het kon. Je hebt de juiste mensen in je omgeving. Kijk, kijk om je heen. Nu zit je nog midden in de emotie van het gebeuren. Het is moeilijk om het overzicht te zien. Het is makkelijk om in de bitterheid te vervallen. Het is makkelijk om van anderen te verwachten dat het anders had gemoeten. Het is makkelijk om je te beklagen. Het is makkelijk om woest te worden. Het is makkelijk om te zeggen dat het allemaal anders had gemoeten. Dat jij het wel even anders had willen doen. Laat de illusie los en kijk of je van een afstand naar je problemen kunt kijken. Zet je voeten op de grond en maak nogmaals contact met het licht en adem rustig in en uit. Je bent misschien helemaal gek van de zorgen en je weet niet meer wat je doen moet. En je kunt het wel uitschreeuwen, en je denkt dat je naar buiten moet hollen van ellende, maar blijf bij jezelf, zet je voeten op de grond. Wees bewust van het licht dat je zelf bent, voel je hart kloppen, neem dit moment van rust voor jezelf. Ontspan je gezicht, ga rechtop zitten. Doe de vingertoppen tegen elkaar. Adem rustig in. Houd de adem even vast en adem rustig uit. En luister naar het kloppen van je hart. Ja, je komt eruit, absoluut. En nu is het een weerwar van gedachten om je heen. En je hebt zo ontzettende pijn. En je kunt het wel uitschreeuwen, maar blijf bij jezelf, ga zitten, doe je rug recht en ga naar binnen met je aandacht. Breng je aandacht naar een punt buiten de aarde. Ga op een planeet zitten. Welke? Maakt niet uit. En je ziet heel ver beneden je, zie je de aarde liggen. Een kleine blauwe ronde bal. Daar woon je. Kijk daarnaar. Kijk hoe ver je van de aarde verwijderd, verwijderd bent. Kijk. En hier ben je dus, zo ver van je problemen af. Ze zijn er nog, ongetwijfeld. Maar kijk eens hoe klein ze zijn. En kom weer terug. Als je vanuit heel hoog, heel ver, een helikopterloek, of vanuit een andere planeet naar je problemen kijkt, dan zie je dat ze er nog zijn. Maar je ziet ook dat het een, een deel is van een heel groot geheel. Dat je dankbaar kunt zijn, hoeft nu nog niet hoor, maar dat het eens het moment komt dat je zegt, dit is het beste, dat mij is overkomen. Ik heb toen zo'n pijn, zo'n verdriet gehad, maar wat is die verandering goed voor mij geweest? Wat heb ik geleerd om mijn zorgen, mijn pijn, mijn verdriet in het licht te leggen, in mijn licht te leggen, Dat niet anders wil dan het voor mij te dragen? Dat mij zo lief heeft, zo intens lief heeft, dat het zegt, kom maar, leg je problemen hier neer. Je hoeft het niet zelf te dragen. Zodat je ziet dat wat om je heen gebeurt en bij jou zelf gebeurt. En dat je ook begrijpt dat dat een doel heeft. Het wordt niet zomaar bij je neergelegd. Het is geen straf als ik zeg dat het een gevolg is uit vorige levens, maar dat dient iets opgelost te worden. En deze keer kun je het met liefde oplossen. Deze keer kun je het in de liefde leggen, in je licht leggen, zodat je er op de juiste manier mee omgaat. Droog je tranen. Wees je bewust wie je bent. Jij kunt daar tegen. Het werd op jouw weg neergelegd. Omdat het van jou is, en omdat het van jou is, kun jij ermee omgaan. Doe je ogen maar open. Dus met andere woorden, jij bepaalt hoe je met je leven omgaat, jij bepaalt hoe je met je moeilijkheden omgaat, jij bepaalt hoe je met de beelden omgaat die je denkt vanuit de astrale wereld te hebben, terwijl je nog al je illusies bij je houdt. Jij bepaalt hoe je met je leven omgaat en niemand anders. Met andere woorden, jij bent de meester over jezelf, je bent je eigen Goeroe. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Bedankt en ik hoop dat jullie een goede en een gezegende week mogen hebben. Bedankt voor het luisteren.